Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verkenner Wouter Koolmees zegt dat zijn klus niet eenvoudig wordt. Hij spreekt van een complexe verkiezingsuitslag... maar vindt ook dat hij tempo moet maken... omdat de samenleving wil dat er snel een stabiel kabinet komt. De gesprekken beginnen de komende ochtend om half tien. Koolmees is topman van de NS... en is uiterlijk twee weken beschikbaar als verkenner. Hij zal daarna geen informateur zijn om belangenverstrengeling te voorkomen. Met de winteropkomst krijgen bewoners van Gaza nog altijd veel te weinig voedsel en nieuwe tenten. Dat zeggen het Wereldvoedselprogramma van de VN en de VN-organisatie voor Humanitaire Zaken. Met name in het noorden komt maar weinig hulp aan, terwijl er al ruim drie weken een wapenstilstand geldt. Er zouden maar twee grensovergangen zijn geopend. Israël beweert dat het zich houdt aan de afspraken van het staakt het vuren. De burgemeester van Middelburg is een deel van haar ambtsketen verloren. Het gaat om een zilveren penning die bij de ketting hoort. Burgemeester Yvonne van Maastricht vermoedt... dat ze een zondag tijdens het fietsen is kwijtgeraakt. Het klinkt als een slecht verhaal op weg naar Sinterklaas... zegt ze tegen Omroep Zeeland. Van Maastricht hoopt dat iemand de penning... met erop het stadswapen van Middelburg vindt en terugbrengt. PSV heeft de uitwedstrijd in de Champions League... tegen het Griekse Olympiakos met 1-1 gelijk gespeeld... PSV creëerde weinig kansen en stond bijna de hele wedstrijd achter. Maar in de blessuretijd maakte invaller Peppi de gelijkmaker. Bayern München won in Parijs met 2-1 van Paris Saint-Germain... en blijft daarmee koploper in de Champions League... samen met Arsenal, dat in Tsjechië met 3-0 won van Slavia Praag. Liverpool won thuis met 1-0 van Real Madrid. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 8 en 11 graden. Daarna een droge dag met geregeld zon, maar ook sluierbewolking. En het is zacht, het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Non sarò mai un dio vivere la stessa pagina di mia madre vivere fotocopiandoci il passato Vedessi l'uomo davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone, se niet ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, als het was. Het is niet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 De heeft het. En jij beleefd het. het Alleen bij ZFM. On a in Everybody's looking for a come up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 Getting out of this conversation here. Yeah. No looks done in this. Don't ask that question here. Yeah. This is my only fear that we become hey. beautiful people. Top like designer clothes. Front road fashion shows. What you do, who